Voordat wij verder, ga, verder gaan met de zoger zal ik een kleine, i, klein inleiding geven, ik weet niet of ik het al, over hebben daarover gehad of niet. Over de zielen en de wereld. Want iemand kan vragen, nou uh, is Moshe kracht, een kracht of Moshe is een ziel? Dan moeten we goed weten waar we het over hebben. En altijd probeer de verbanden te leggen. Voordat je een vraag stelt, probeer de verbanden te leggen. Probeer eerst leiden onder jouw vraag, zoals ik had in het begin van de les gezegd. Ja? Eerst breng het in jezelf, binnen jezelf, de, de vraag naar binnen. En dan la, los jezelf maken. En dan probeer je de verbanden te leggen. Dan heeft het zin een antwoord te geven op deze vraag. heeft absoluut geen zin. Als je geen werk in stopt in, dat, in deze vraag, heeft het geen zin. Duidelijk, het werk, het vraag, de vraag wat moet zijn, dat moet je eerst zelf daarin gaan, eronder gaan leiden, begrijp je, wat is dat? En aan de hand natuurlijk van wat je geleerd had, en dan verbanden te leggen. Eigenlijk bestaan wat bestaan, wat is, is eerst geschapen, wat was eerst geschapen, de wereld en ja of niet? Ja, of niet? De werelden. En dan werd geschapen de zielen. Ja, of niet? Wie heeft de zielen geschapen? Huh? Maar goed, een vrouw kan zonder man iets, iets scheppen. Een vrouw kan zonder man iets baren. Nou? Dan? Maar goed, het is goed, goed, maar goed, maar maar goed. Met wie? Met de pin. dat is iets anders. Dus pin en bienen, goed, die zijn de ouders van de ziel, van Adam en van alle mensen. Want de serampien, ook wel, die werden geschapen rug tot rug. Dus op, waarom? Omdat als zij zouden staan, waarom, waarom zijn, waren ze geschapen rug tot rug? De plaats van de Zeranpienenukwe is lager, ja, is onder de, onder, op het niveau van onder de taboer van de Arigampin. En dat is de plaats waar de klipot zijn, ja of niet? Zouden zij geschapen zijn van bij panim, bepanim, gezicht tot gezicht, dan zouden zij, zouden zij uh, licht gaya, gar aantrekken, duidelijk. En dan zou dat licht zo gaan naar de klipoot. Daarom zijn ze geschapen uh, rug tot rug. Hoe konden ze dan rug tot rug, uh, Als rug tot rug, uh, uh, tot elkaar staanden, hoe konden ze dan een, een, een kind, kind uh, zielen voortbrengen? Hoe kan je dat doen? Kan je dat doen ook in onze wereld? Rug tot rug. Er komen geen kinderen. Ja of niet? Dus hoe, hoe was het? Zij hadden precies, zij hadden opgestegen, dat waren, er waren twee opstegingen, herinner je nog? Zij hadden opgestegen naar Abu Yima, terwijl zij rug tot terug waren. En dan, Abu die scheen in de I, in de Zianpin, Zianpin bekleedt Abu, en, en Nukwa bekleedt, en op die manier, daar konden zij ziwuk maken, bij ima boven, maar niet op hun eigen plaats. En dat was bij de ima. dan konden zij dan de zielen scheppen. Okay? Dus de zielen komen van de ziwuk en ook van de atziwuk, van maar van atziwuk. En dat kwam pas na, ja, na het breken van Kilim, van, uh, na, eerst na Adam, Kadmon, de wereld Adam Kadmon. En dan het breken van de wereld Nikodim En het breken van de wereld nekudim En de correctie van de wereld Nikodim van boven. Dus het Silut Bria, sira Sera, Asia... ...werden al uh, uh, beroer gemaakt uit die... Uh, ...uitzoeken van die scherven die gebroken werden. Duidelijk. En daarna pas werd... Uh, dus werden de zielen gemaakt. De zielen zijn de inner, het innerlijke gedeelte van de werelden. Eigenlijk. Het innerlijke gedeelte van de werelden zijn zielen. En het uiterlijke gedeelte zijn de werelden. Wie is belangrijker? Alles is belangrijk, maar wie is, de belang, wie is de innerlijke? Alles wat innerlijk is, is belangrijker. Niet belangrijker, maar essentie is het innerlijke. Eigenlijk, als je neemt een. Neemt een, een uh, een nut een ja, nut, nutje ja? nootje, nootje. oké okay. nuts en exactly. wat is nuts een okay. nut <laughs> <laughs> ah, is een drankje ah, dat is een merk dus nootjes oké, okay, nootjes, als je een nootje neemt wat is in het nootje belangrijker wat binnen is, ja of niet wat binnen is, is de ziel von, van wat van buiten is. Het is een schil. Het is van buiten. Dus dat is ook, uh, ook, ook op dezelfde manier. Dus, maar hoe zit het dan oké? Okay, met de werelden gaat het wel. Maar hoe zit het met de ziel? De zielen zijn geschapen. Die zielen die geschapen werden. wat Adam. etc. Alles wat in Adam. We gaan niet daarover hebben. ik zal het straks in de, zo, in de, in de zoger. Engelse Zoger straks zullen jullie dat jullie dat uh, horen, wat ik daar wat daar is de plaats waar ik het gezegd had ik zal niet in deze les, ik zal vertellen wanneer dat zal zijn straks, in de zoger in de zoger, Engelse zoger zal ik daar, daar heb ik daarover gesproken maar dat komt dan gewoon over vier weken of zo. komt het wel uh, uh, op de site ja? in de zoger dertig zal het zijn, dus ik wil niet herhalen dat, maar belangrijk is wat over de zielen is moeten we weten. De ziel, wanneer de ziel geskapen, geschapen is, goed opletten. Er zijn drie, drie toestanden in de ziel. De, wanneer de ziel geschapen is, dat is, dan, uh, de, uh, dat is dan de plaats van de, in de, van de ziel uh, Voordat de ziel komt, inbedden, zich inbedden in het lichaam, in onze wereld. Dat is de plaats van de ziel. Ook na, na hoe zeg je dat, na, in na in een omwenteling, na een incarnatie, één of meerdere incarnatie, de ziel weer trekt terug, trek terug naar zijn eigen plaats, daar waar zijn wortel is. Eindelijk, hey, waar, daar waar zijn wortel is. We kunnen niet verder daarover hebben. Uh, dieper daarover. Eigenlijk, die keert terug naar zijn plaats, maar dan in de. Uh, maar hoe? Dus er zijn drie plaatsen van deze drie, drie stadia van de ziel. Ten aanzien, let op. Goed opletten wat ik vertel. Als eenmaal wil ik het vertellen, een keer, maar dan moet je verbanden zelf leggen. Dat kan ik niet altijd steeds daarover hebben. Dus er zijn drie stadia in de, in de ziel ten aanzien van de mens. Ten aanzien van de Lager. Want ten aanzien van de schepper zelf is het maar een stadium. Als de schepper ziet de ziel, goed opletten wat ik zeg, erg belangrijk. Wat de schepper ziet, ziet de ziel zoals so de ziel geschepen is en zoals so de ziel naar alle incarnaties die de, man, die de ziel meemaakt, waarbij de ziel in een bepaalde ziel ingebed wordt in een in, in, in lichaam of in meerde, meerdere lichamen in deze wereld. Ja, steeds in een nieuwere generatie of nieuwere um, incarnaties. En daarna, wanneer dan, de ziel, ziel helemaal, helemaal klaar is na zijn volledige correctie. Dat is dan het de derde, der, derde stadium van de ziel. Het eerste stadium, nog een keer. Het eerste stadium is de ziel, voordat de ziel komt hier op aarde. Ja, ook wanneer de ziel al geweest was hier op aarde, maar dan keert terug naar boven, maar het werk heeft nog niet afgemaakt. Dat heet ook het eerste stadium. Het eerste stadium, de eerste fase van de ziel. Daarna de ziel komt, tot, komt, komt in, onze, op onze, in onze aarde, daalt af, samen met een lichaam, wordt ingebed in een Materieel ja? liggen. En dan zo so gaat het door totdat de, de ziel klaar is, helemaal klaar is met de correctie. En wanneer de ziel klaar is met de correctie, keert je terug naar de bron. En dat is ten aanzien van de ziel, van de, ten aanzien van de mens, is dat de derde stadium. Ja of niet? Het eerste stadium aan de bron, daarna hier werk doen op hier op correcties doen. En daarna het derde stadium, het eindstation finish. Ja, dat vind ik wanneer het klaar is. Maar ten aanzien van de schepper van boven, is het maar één eindstadium is Iedereen begrijpt het? Dus de schepper ziet precies de, het eindstation van de mens. Hoe? Goed opletten, wat erg belangrijk is. Als wij dat wel zielkunde en nergens is gegeven, kan je nergens leren hier... Het is de zoger, dat is de Kabbalah, dat is de zielkunde, dat is de specialisme wat dan gegeven was aan die kabbalisten, omdat zij konden zich volledig uh, wegpreizen, ja, zichzelf opofferen, absoluut opofferen, om dat die geheimen van de schepper te ontvangen. En, en ze hebben alles daarover dat, dat gedaan. De, om dat, te, uh, om dat te, te, te, te kunnen. Dus, maar ten aanzien van de schapper is niets veranderd. De, de, hij ziet de ziel zoals so het in, ors, in de oorspronkelijke toestand. En het eindstation is voor hem hetzelfde, duidelijk. Wat het begin, begin is, en het einde, is precies, hij, hij ziet precies het hele traject. Dus... Wat betreft het, de schepper is de ziel, alles is altijd volmaakt. Daarom zeggen we dat een ziel altijd volmaakt is, ja of niet? Van boven gezien is de ziel altijd volmaakt, want de schepper ziet de mens ook hier op aarde, de ziel als hier is, en is nog niet volmaakt ten aanzien van de ziel zelf hier op aarde, maar ten aanzien van het licht is het absoluut volmaakt, want daar van boven ziet men geen tijd. Geen tijd bestaat, dus... Maar het is een fase in de ontwikkeling van de ziel ten aanzien van de mens. wordt gezien dat er nog werk moet gedaan worden, maar ten aanzien van het licht is het absoluut volmaakt. Volmaakt is dat de ziel zichzelf niet ziet in het lichaam. Dat die volmaakt is, dat is zijn probleem, maar, dat is maar niet het probleem van hogere. Oké? Okay? Maar hoe, gebeuren, hoe al die gebeurtenissen plaatsvinden? Dus als iemand vraagt van jullie. Is Moshe kracht of een mens? Natuurlijk, natuurlijk een mens. Eigenlijk. En wat is de mens? Mens is een ziel, een ziel, dat ingebed in een yeah. lichaam. Ja, yeah, dat is een mens. Eigenlijk. En nu goed opletten. De ziel, wanneer. Een ziel. ...komt hier naar de aarde. En waar dan komt die? Ergens, het hebben we misschien... Uh, ...malgoed van het zieloet of zo. Daar, daar. Wanneer de ziel komt hier op aarde, steeds moet die doorlopen hoe? Welke plaatsen moet de hele Bria doorlopen? Jetsera, Asiya en dan onze wereld. Doorlopen betekent... Jezelf in overeenstemming brengen met, met die plaatsen waar je doorloopt, ja of niet? Dus met andere woorden, de die, die ziel moet zich bekleiden in elke stuk weg waar hij doorheen komt, ja of niet? Dus als hij komt naar een bria, naar de ketter van de briya, dan ten aanzien van de Malgoed van de absolute is het natuurlijk een uh, verlaging. En dan gogma van de et etc. Dan stelkens verkreeg die andere lavush, andere bekleding, ja of niet? Natuurlijk is er hogere bekleding daar. En dan zo gaat het steeds lagere, lagere dus. En daar al die, net zoals een, uh, uh, een boom heeft, als je dat doorsnee, in doorsnee, hij ziet, dan heb je elke jaar, heb je een nieuwe, jaarringen, jaarringen, zo is het ook, uh, van boven naar beneden, zo is in de ziel, heb je ook, hoe dieper, hoe hoger, jaarring, ja, ten aanzien, die jaarring, maar dan, wereldring, wat hij, die, die plaatsen, die hij passeerde, op zijn weg, naar, bij het afdalen naar onze wereld. Duidelijk, dat elke ziel heeft eigenlijk bij het afdalen naar onze wereld, ma maakt mee, Duidelijk. heeft alle bekledingen, eigenlijk, verkrijgt alle bekledingen van de wereld in Breidse Ravassia, iedereen begrijpt het? Je ja, kan het niet doorpasseren, iets als een hogere komt naar een lagere, die wordt als lagere. Duidelijk, die verkrijgt de drager, die wordt de, ...dezelfde structuur... ...van de drager... ...van de informatie... Uh, ...van de Bria bijvoorbeeld... ...die verkrijgt als passiert de Bria. Dat betekent dat elke ziel... ...heeft dat de hele... De hele, de hele set... ...van die Levushim... ...van die ja, binnen zichzelf... ...al die ringen... ...als het ware, heeft binnen zichzelf. Dus als, je, als wij... ...kunnen dan naar binnen komen... ...binnen onszelf, hoe dieper wij komen... Hoe, die, hoe meer komen we in overeenstemming met die plaatsen, duidelijk, van waaruit, waarmee de ziel van boven naar beneden, toen die afdaalde van boven naar beneden, die de die, uh, die ziel heeft het aangedaan op zichzelf, dat soort uh, bekledingen, duidelijk. Hetzelfde, als wij nu naar binnen gaan, dan gaan wij precies naar binnen onszelf, dan komen wij precies dezelfde levoushim, om bekledingen van de ziel, die tegen die de ziel maakt, die de ziel uh, verkreeg, wanneer de ziel van boven naar beneden afdaalde. Oké, da duidelijk. Da da oh, dat is ook belangrijk. Nu, is, dat is ook belangrijk. Dat is belangrijk om jezelf in te zien hoe dat zit met elkaar. Nou, verder. Als de, de, de, ziel, de ziel in de wortel. En de ziel hier op aarde. Laten we zeggen moshe. Alle gebeurtenissen die moshe meemaakte hier op aarde. Eigenlijk dat hij eerst daar geboren was in Egypte en dan in een paleis leefde en dan in de woestijn werd, etc. Al dat soort dingen, of dat waren de uh, gebeurtenissen hier op aarde die overeenkwamen met de krachten. Uh, krachtenspel tussen al die uh, al die verschijnselen die moesten plaatsvinden in het, in de hogere, eigenlijk om uh, het scheppingsplan tot uitvoer te brengen, het uitbrengen het volk Israël, het, het is allemaal dat soort dingen die naar krachten moesten gebeuren eerst boven, ja eerst in de hogere, waar het, al die zielen daar ook meedoen aan, aan het uitvoeren van het scheppingsplan. Het scheppingsplan, duidelijk. Dus in de hogere sferen, daar hebben we wie? In de BIA. Wie, wie, is de, wie, is, wie is daar de helper? Aan de schepper. In de wereld in BIA. Daar heb je ook krachten, duidelijk krachten, die helpen tot uitvoering, die helpen aan de schepper, om het scheppingsdoel naar de volmaaktheid te leiden, te uit, euh, uit te voeren, in de wereld, in de wereld, in de wereld zelf, wie, wie zijn dat? Wie zijn dat? Welke krachten zijn dat? Engelen, precies, allerlei soorten engelen, engelen zijn ten aanzien van de mensen ook, van de zielen, zijn ook uitwendige Krachten uitwendig ten aanzien van de mens. Oké, okay, dat ze zo hoog zijn, dat, is, uh, dat wil niet zeggen dat ze, aan de ene kant zijn ze hoog, aan de andere kant ze, uh, de mens is het innerlijke gedeelte. Goed opletten dat. Daarom, er bestaat zoiets, en zo'n jaloezie als het ware soms, over de engelen en de mens. Waarom is die jaloezie? Straks hoop ik dat wij het vanavond nog meemaken. Het is geweldig, we zullen zien wat betekent dat uh, uh, een jaloezie is juist ten aanzien van dat soort zielen. Hoe hoger de ziel is, hoe meer jaloezie is natuurlijk bij de krachten, bij de, bij de engelen. Waarom? We zullen zien dat. Maar alle gebeurtenissen dus die plaats moeten vinden met een ziel hier op aarde, die staan als het ware in een blauw, blauw, blueprint, zeg je dat? Blauwdruk. Die staan allemaal daarin geprogrammeerd in de, in de, um, aan de ziel in de hoger. Wat is dan nou, de, wel, wel, waar is de, de vrijheid van de wil, van de, de wilsuiting, van de mens? Om het goede te, te, te vinden, om het goede te zoeken hier op aarde. Right? Moshe, wat is de kracht? Waarom zo so hoog was deze ziel? Hij was de staat geschreven dat hij was de bescheidenste mens hier op aarde. Hij was de meest bescheiden. Wat betekent de bescheidenheid van Moshe? Wat betekent de bescheidenheid van Moshe? Was hij zo so bescheiden? So, so een beetje zo. So, hij uh, was bescheiden. De bescheidenheid betekent dat hij ging niet in verweer met Hashem. Ook, hij de fouten natuurlijk. Maar, het gaan niet, wat betekent niet vechten tegen Hashem? Wat betekent niet vechten tegen Hashem? Het, program, het programma van elke ziel is al vastgelegd. Duidelijk, in de hogere. Kijk, de mens is hier, kan er verschillende wegen begaan. Kijk, wat de mens hier doet, welke beroep heeft... Hef, daar is niet zo, absoluut niet uh, is vrij, helemaal vrij, dat is niet boven, wordt niet bepaald. Duidelijk, word, boven, wordt niet bepaald of iemand ingenieur wordt, of iemand rijk wordt, of iemand uh, veel kinderen zal hebben, of iemand een jurist zal zijn, of, of een gewoon stratenmaker, de ontwikkeling van de ziel dat is wel. De, hoe de mens zich in overeenstemming brengt met de hogere, dat is wel. Dus als de mens zoals Moshe niet vecht of probeert helemaal hij he probeert niet vechten met Hashem, dat betekent bescheiden zijn. Dat is wat de eigenschap van Moshe, dat hij was de bescheidenste. Wat bescheidenste betekent dat hij zijn e ego uh, niet toeschreef zichzelf dus niet had, hij niet in weerwil met uh, zijn eigen programma zich opstellen. Duidelijk. Ook hij moest eerst uh, weigeren. Herinner je nog, Hashem zei tegen hem: Ga het volk, mijn volk uh, uh, uitbrengen uit Egypte. Wat zei hij? Ik kan niet dit, ik kan niet. Waarom zei hij dat? Hij was niet zo weigeren, hij was niet weigeraar. Hij had zo geweigerd omdat hij dacht dat hij nog geen kracht had om te zeggen: Ja, ik kan het wel. Dat is juist zijn bescheidenheid. Maar hoe dan ook, duidelijk. Dus wat betekent, wat betekent hier op aarde niet? Wat betekent, wat moet de mens dan hier op aarde doen? Hij moet proberen zoveel mogelijk in, zichzelf in overeenstemming te brengen met zijn eigen bestemming. En de bestemming staat vast van de ziel. Niemand kan ontlopen. En dat is de vrijheid van de mens. En als de mens dat doet... En natuurlijk dat vergt van de mens. opoffering, Opovering van zijn egoïde. Van zijn eigen. Euh, eigen. Euh, denk van, van. Dat moet ik. Dat moet ik. Dat. Moshe had geen. Geen beslissing genomen. In zijn. Ook als leider van het volk. Hij had geen beslissing genomen uit zichzelf. Wat heeft hij gedaan altijd. Hij zei altijd. Hij ging altijd weer eerst. ...naar de plaats... Da? ...naar de... ...naar de... Naar de, naar dus, naar dus, naar de ja? tent tent de samengevoegomst... dat we dat, we dat noemen... ...dus hij kwam daar eerst bidden... ...en op een ...antwoord kregen van boven... ...en niet eerst direct... ...ik weet, ik weet het... ...of ik wilde dat... ...nou, dat is daarmee gaat de mens zichzelf afscheiden... ...scheiden van... ...van het hogere... eigenlijk. En natuurlijk dat, leid, dat, dat natuurlijk veroorzaakt aan de mens het gevoel van leid. Nou, wat is de ziel van van uh, Moshe? Moshe was bereid tot elke leid, als hij maar dicht bij de schepper zou zijn. En daarom staat het geschreven over Moshe dat Moshe tijd tot tijd heeft de schepper altijd gesproken. Wat betekent dat? Hij, hij vluchtte niet van het gevoel van leid. Eigenlijk. ...en het gevoel van leid kreeg de mens... ...als hij uh, uh, telkens wanneer hij niet overeenkomt... ...met het uh, programma dat voor hem uitgestippeld is. Maar uh, hier op aarde moet de mens ook leid doen, leiden wat hij moet leiden. Niet omwille van het leiden zelf. Maar hij moet leiden natuurlijk om zichzelf in overeenstemming te brengen met zijn doel uh, van boven. Dat is wat Moshe uh, had gedaan. En toch zie je dat, wat was een uh, fout, waarom Moshe kon niet binnenkomen, het land Israël, met al zijn besten, beste wat hij gedaan had. Eenvoudig gesproken. Ook hij had fouten gemaakt. Dus, welke fouten? Bijvoorbeeld, uh, een belangrijke fout. Hij sloeg de, tegen de rots. Er werd gezegd, je moet tegen de rots. En Shem zei tegen hem, volgens het scheppingsplan, naar de krachten. Je moet spreken tegen, tegen de rots. En dan zal de rots water geven. Natuurlijk is het niet, moeten we niet fysiek denken dat het zo plaatsvond? Natuurlijk zo'n kinderlijk uh, ja, zo Verhaal dat men dat zo denkt dat het zo is. We zullen allemaal leren in de zoger en de Arie. dat zullen we versteld zijn. Wat het allemaal is. Wat, is, wat het betekent daarvan is. Maar hij sloeg de, ja, de, de, de rood. Duidelijk. De, dus dat is ook dan dat soort dingen. Dus hij had gedaan dat niet in overeenstemming met de krachten zoals zijn ziel in het hogere moest doen. Eindelijk. En dan had je ook dan al die menigte... al die menigte... Uh, grote menigte die meeging... Uh, uit Egypte... Ja, van meegenomen daar naartoe. Hij dacht dat hij van hen... Um, uh, goede joden zou maken. Begrijpt dat? Maar zij hadden alle ellende daar veroorzaakt... dat, dat hem ook niet gezegd werd om dat te doen. Dat was zijn inbreng. Aan Moshe. is niet gezegd dat hij moest ook... een hele menigte van dat Egypte, in Egypte woonden al vele volkeren en allemaal gingen ze mee omdat ze zagen de wonderen. Duidelijk, was natuurlijk een goede business natuurlijk. Daar gingen ze mee omdat kijk nou, die hebben de verslagen de farao en natuurlijk vele miljoenen gingen met hen mee. En dan toen de Moshe de Torah moest de eerste Torah moest naar beneden brengen. Dat is de Torah van de Steene tafelen van de absolute, zoals ik aan het begin, had, in het begin van de les had verteld. Niet die Torah die wij nu hebben, dat is de Torah van de Jetsira, wat wij nu, wat, wat de tweede keer wat Moshe heeft ontvangen, is de Torah van de Jetsira, daarom zo moeilijk is, daarom doen ze al 3000 jaar en dan begrepen ze, niemand begreep een woord. Duidelijk, want men kan niet begrijpen de Torah van de tora Jetsira, daarom zeggen ze. Re, uh, kosher, niet kosher, uh, gehoorloof, niet gehoorloof, duidelijk. <coughs> Omdat alleen de, om de eerste Torah, wat hij stenen ontving, dat heb je gebroken. Waarom? Het was natuurlijk niet. Uh, ze konden het nog niet ontvangen, et cetera. Maar. Uh, um, wat heb ik nou ter voordeel gezegd? De tora, tora van de tira nee, dat heb de tora ik al gezegd dus dat Moshe, ja, yeah, had dus meegenomen al die miljoenen meegangers. Duidelijk. En terwijl de bedoeling was natuurlijk niet alleen voor Joden, maar de bedoeling was voor iemand die al bereid was om te geven, dus die eigenschappen had, die hen tot Israël zou uh, doen toebehoren. Maar er kwamen met hen enorme menigte en die waren tegen. Die waren ook uh, zwarte magieën, be beoefenaars van zwarte magieën, etc. En het is geweldig als wij zullen dat leren, hoe dat, uh, hoe dat plaatsvindt in Flofond En hoe zij hebben de kracht van Agaron van, uh, ondermijnd. Wanneer hij de hand heeft opgestegen, etc. Dat is helemaal geweldig, dat zullen we leren in de zoger. Hoe dat allemaal, maar dat, dat was ook van hem niet gevraagd. Het moesten in, in dat groepje uitkomen, van dat groepje, speciaal groepje uitkomen. En zij moesten de Torah ontvangen, dat zou dan, daarmee zouden, zij zouden dan uh, snel komen tot de, van tot de, want, tot de Gmartikun, volledige Gmartikoen. Want de het ontvangen door de, bij, de, bij het ontvangen van de Torah, toen de, de zonde van de, de eerste zonde van Adam was daarmee uh, zeg je dat, ge, ongedaan gemaakt was. Ja, dat was al dat was het ontvangen van de Torah. Maar maar hier dat nee, dit tweede, ik. Dat, dat over de eerste spreken we niet. Maar de tweede, de tweede dus het de, de ontvangen van de Torah. Dus de tweede keer toen hij ontving de Torah. Maar toen maakte zij dat de gouden, het gouden kalf. En dat was natuurlijk, daarmee gingen zij allemaal, allemaal vervielen zij allemaal allemaal naar de klipot, etc. En de zonde weer steekde het kop de kop op. Maar dat was eventjes over dat duidelijk. Dus als wij spreken van... Of moshe was een mens of de kracht, natuurlijk niet de kracht, maar de ziel. dat zijn moeten we krijgen, de krachten, dat zijn de engelen, duidelijk. Of de, de krachten van de werelden, dat zijn de krachten, maar de zielen, ziel natuurlijk. En dat was natuurlijk een mens hier op aarde die moshe heette. Maar dat is niet zo belangrijk voor ons, absoluut niet belangrijk voor Waarom niet? Waarom niet? Er zijn drie stadia in elke ziel, ja of niet? Welke stadia? De ziel in uh, initieel, dus voor het neerdalen in onze wereld. De ziel die komt hier op aarde op, op om, om wat de ziel moet doen, die moet het uitvoeren hier op aarde. Nou, dat is alleen maar een. Uh, um, Laten we zeggen, dat is niet iets anders dan wat de ziel uh, is boven. Duidelijk. Aan de bron, dat is niet iets anders. Een mens komt hier naartoe. Hij moet zijn karwei, hij moet uh, dat werk doen. Hier op aarde. Duidelijk. En hoe meer hij doet in overeenstemming met het hogere, des te sneller en des te uh, zal hij zijn. Karwei afmaken en des te minder uh, leed zal die ondervinden dus narige leed daar yes. is leed om, om leed door de liefde liefde en de leed door de haat het zijn twee dingen, duidelijk altijd moeten we kijken welke soort leed doe ik, als ik leed omdat ik leed, omdat ik wil mij daardoor mij, door, mijn, ja, door mijn wens om te ontvangen voor mijzelf doorheen lopen dat is een goede leid, dat is een leid van, geweldig leid, dat is daarmee, breng ik mijzelf in overeenstemming met mijn ziel aan de bron. plus dat de mens komt, de ziel komt hier op aarde, de hele bedoeling is om tot gmartikoen te komen, tot de volledige correctie, hoe komt men dat? De hele bedoeling, waarom moet de ziel hier naartoe komen? Waarom moet de ziel hier naartoe komen? Het is toch geweldig daar naast de schepper, zo ja die haalt hem, hem bij de bij ja, op de boezem, op de boezem, op de, boos, bosom, bosom, op de bosom, en, en die dat net zoals een baby en die op de boezem, ja boezem, boezem, op de boezem, en die zegt ah oh, is schitterend en weet het zegt dit dan tegen hem dan Lazarus of wie dan ook Je bent zo lief, van die andere of Moshe je bent zo lief, dat eigenlijk is geweldig waarom moeten moeten mensen hier komen <laughs> Alleen om, om het scheppingsplan ten uitvoer te brengen. Waarom hier, waarom de mens moet hier komen in de absolute de plaats waar absoluut niets van geestelt, geestelijke is. Waarom hier geen, geen niets van het geestelijke is. Waarom? Wie weet, waar eindigen de werelden? De geestelijke werelden. Midden-Assia. En wij zitten onder de Asia, duidelijk. Dus hier, wij zitten hier onder elke geestelijke wereld. Duidelijk, de, de eerste geestelijke wereld eindigt met de Asia, de wereld Asia. En wij zijn daaronder. Waarom moest de mens zo laag, de ziel zo laag hier naartoe komen, en niet, en niet zo hoog als de anderen? Daar heb je andere deelnemers aan aan het uitvoeren aan, uit, aan het uitvoeren van de van het scheppingsplan, daar heb je engelen ja of niet, allerlei andere dingen we zullen leren wie nog meer zijn alles is ook die ook die uh, weet het, heksen en alle andere dingen Shedim is ook in het Hebreeuws. en andere dingen allemaal, allemaal werken ze aan het uitvoeren van het scheppingsplan allemaal voor het goede doel. eigenlijk alles is goed, allemaal werken zij om het doel van de schepping te, te, te realiseren naar het beste vermogen. Okay. Maar de mens als de ziel, die is de innerlijke, het innerlijke gedeelte van de schepping, die heeft de kracht, of die, die is gemaakt met een kracht om in, de ruwe, in het meest ruwe milieu, ...waar absoluut geen geestelijke is. Om hier op aarde... ...waar geen engel zou dat kunnen verdragen... ...dat de ziel moet hier naartoe komen... ...om in die lagen... ...vlakbij het rondom... De, de, de, ...het centrale punt... ...van de schepping... ...om hier de wil... ...van de schepper te volbrengen. Hier... ...op het, het meest ruwe plaats... ...naar krachten... ...in de, de ruwste... Drager van de, van de alle krachten hier op aarde. Dat is de taak van de mens. En de ziel, de taak van de mens betekent de ziel. En niet het lichaam. Kay? Maar het is alleen maar mogelijk om de taak te volbrengen in een lichaam. In het lichaam. Dus in een kostuum. In een jasje. En de hele bedoeling is dat de ziel hier komt op aarde en verrijkt dit ziel, door alle handelingen te doen, ter uitvoer van de scheppingsplan, ten aanzien van vanuit het perspectief van die desbetreffende ziel, die moet verreken, vermeerderen, de inhoud van de ziel, van zijn eigen ziel, 620 maal. 620 maal krachtiger hij moet het maken. 620 maal betekent de gematria ketter. Deilig. Dus hij kom, moet komen van goed naar de ketter toe. Dat is wat hij moet zien. Dus de volledige zinstverrood volledig te realiseren. Dat is de volledige realisatie. En dat kan alleen hier op aarde. Goed? Ja, duidelijk. Maar goed opleiden, dat is het, het fout dat men maakt, is dat men denkt ja, duidelijk, iedereen denkt dat. Eigenlijk, ik bedoel, alle, alle religiën die denken zo, omdat zij geen kracht hebben, omdat zij geen geheimen ze weten niet hoe dat in elkaar zit. Dat, wat zeggen ze? Dat zeggen ze ook, ook uh, uh, neem bijvoorbeeld uh, Joden om precies hetzelfde, nou, laat staan Christendom ook precies hetzelfde. Wat doen ze? Wat zeggen ze? Goed opletten wat ik zeg. Heel goed onthouden dat... Wil je jouw eigen... vervulling zien? Dan moet je luisteren... wat ik jou vertel, want ik heb niets... van mezelf. Ik zeg jou... goed luisteren. Zij zeggen dat... wat de schepper... heeft gemaakt, zeggen ze... is een huwelijk... tussen het lichaam... en de ziel. Dus... lichaam, dat is wat... dat Yes, het jasje wat wij hebben, yeah, dat wat wij zien, dat fysiek omhulsel, dat is wat zij denken dat het zo is. En so als je vraagt naar de toprabi in onze tijd, en die precies hetzelfde zal zeggen, ik heb het overal gevraagd. En ik kon niet geloven, ik kon niet uitkomen dat, hoe kan de overeenkomst regenschappen? Iedereen begrijpt wat overeenkomst regenschappen is. Goed opletten. Dat lichaam wat wij hebben, dat, dat lichaam, zelfs de wens om te ontvangen, de wens is het geestelijke, de wens om te ontvangen voor zichzelf komt uit het systeem van onreine krachten. Ja, er is een systeem van reine krachten en onreine krachten, duidelijk, in de bia. Dus het lichaam laat staan dat ons fysiek lichaam, dat komt helemaal van de, van de kant van de de van de slang, duidelijk. Dat is allemaal, het lichaam, ons lichaam is, komt door goed opletten. Dat is wat mijn volk begrijpt het niet. Laat staan alle anderen, let op. Wat, wat let op goed wat ik zeg, erg goed opletten, want zal je dat nieuw goed inprinten in jezelf, dan zal het je helpen. Want 3000 jaar helpt het niet, omdat zij begrijpen niet hoe dat in elkaar zit. Dus nog een keer, zij denken dat het huwelijk is. Dat de schepper heeft het huwelijk gemaakt tussen lichaam en geest en de ziel. Dus van binnen de mens zit de ziel en de ziel is verbonden met het lichaam. Een gruwelijkste fout kan men niet begaan. Maar ze kunnen het niet begrijpen, omdat zij zitten... In het materiële. En daarom zeggen ze zo. Dat zo is het. Let op. Goed opletten. Er bestaat, er bestaat de wet van overeenkomst naar regenschap. Ja of niet? Ja, we zien dat. Van welke wereld komt die, kom die? Van welk systeem komt die? Van, van welk systeem van, van, van krachten komt die? Oké. Okay. Let op. Dat is, is ook nodig. Hij is ook nodig. Let goed opletten. Maar goed opletten, wat ik probeer te zeggen. Op, de cruci cru op een cruciaal moment komt die, weet je, ja, goed. Maar, hoe kan dat, let op, hoe kan, er bestaat een principe van overeenkomst naar regenschappen, ja of niet? Ons lichaam komt van het systeem van onreine krachten. Ons lichaam komt van, wie? Van de vervlo vervloekte staat ook in de Torah, het lichaam moet opgehangen worden aan de boom. Wat betekent dat het lichaam, ons lichaam, komt van de vervloekte. Het komt van het systeem van onreine krachten. Onthoud het er goed. Er is, er is nog en het, en het is dat het lichaam betekent de wens om te ontvangen voor zichzelf. Laat staan ons kostuum, ons fysiek omhulsel, dat het absoluut vervloekte is. En natuurlijk, als Joden dat niet begrepen. Natuurlijk, christenen hebben dat van Joden overgenomen. Eh, het geestelijke, duidelijk. En natuurlijk, christenen Christen zeggen ook dat natuurlijk een heerlijk lichaam. Uiteindelijk. Wat een heerlijk kan zijn aan het lichaam. duidelijk. Terwijl, terwijl zelfs, zelfs Jezus liet zichzelf uh, ophangen om te laten zien dat het uh, het lichaam is vervloekt. Dat is, is het hoogste uh, het hoogste staaltje wat ook Jezus heeft laten zien aan de mensheid. Dat het lichaam moet je is vervloekt. Ja dat is wat ze hebben gemaakt dat het een heerlijk lichaam is. Van binnen is de mens en niet van buiten is de mens. Dus met andere woorden overeenkomst naar schapen moet, moeten zijn. Kijk nou wat hebben ze, hoe hebben ze de schepper um, uh, laag. ...laagdunkend met de schepper omgegaan. Hoe? Oh, dat de schepper heeft... ...een huwelijk gemaakt tussen wie? Tussen Baruch... ...het lichaam... ...de ziel is Baruch... ...de ziel is, is... ...gezegend, ja of niet? De ziel is gezegend, licht. En het lichaam is... ...vervloekt. Zo kan je dat zo aandoen... ...en de schepper dat zo aandoen... ...dat de schepper heeft... Uh, de gezegende, gezegende heeft uitgehuwelijkt aan het vervloekte. De Torah zelf dat vertelt. Dat. Av, uh, Abraham had ook een, uh, de zoon. Zijn zoon was Jitsch, eigenlijk. En zijn, zijn slaaf was El Eliezer. Hij was van Knaanieten. En hij had ook een dochter, Knaaniet, <coughs> die Eliezer. En hij wilde natuurlijk dat... Uh, uit, dat, dat, dat iets uitgehuwelijkd zou worden aan, die doch, aan zijn dochter Knaanitische de, de Torah spreekt niet van onze wereld, niet van Israëliet en, en van een Knaanit het spreekt van de ziel dat, heb ik, dat is de zoger, het spreekt van de ziel en het lichaam je kan niet, en ook hier moet het overeenkomst naar eigenschappen zijn je kan niet die twee uh, uithuwelijken duidelijk, dus het is geen huwelijk, goed opletten, het is geen huwelijk tussen ziel en lichaam. En dat is wat de mensheid absoluut niet begreep. Men zoekt, he, men zoekt uh, duizenden jaren naar harmonie tussen die twee. Duidelijk. Tussen dat lichaam, hoe kunnen we dat nog lichaam. Die, kijk, die Egypt Egyptenaren, hoe, wat, hebben ze, wat hebben ze van gemaakt? Een zooitje van gemaakt. Ze hadden daar allerlei sensualiteit. Kijk nou, geweldige cultuur hadden ze opgebouwd rondom het ego van de mens. En zij gingen ook daar door, uh, uh, onderaan. Duidelijk, kijk naar allerlei piramiden en allerlei prachtige dingen, maar het is allemaal dood. De hele cultuur is dood. Het heeft niets geestelijks in zichzelf. Het is de keerkant van, de, van het medaille, keerkant van het geestelijk. Het is... Het is uh, f, uh, Aanbieden van de dood. Eindelijk. Maar op de manier dat ze wilden de dood presenteren als leven. Dan hebben dan ook de Grieken, dat hadden, hadden ze ook zo gedaan. Hadden ze ook de, het de schone, schone lichaam, hadden ze ook geprobeerd op die manier. Dus allemaal, allemaal wanvoorstellingen, die uh, ook nieuw in deze tijd het is. Niets anders. Kijk, het is allemaal. allemaal uh, lichaam, alles lichaam, verzorging van het lichaam, het is geworden een cultus. Terwijl het is niets anders dan alleen maar een jasje. Het heeft niets met de mens te maken, te goed onthoud het, erg goed. Als je dat goed inprent in jezelf, dat zal je de juiste wijze geven in jezelf en zal je sneller vooruit gaan. Dat de ziel komt hier op aarde, en wordt bekleed in dat het uh, meest grove en het meest vervloekte wat wij hebben, dat is, zeel, uh, dat is de, op de ziel, dat bekleding op de ziel, ons, ons lichaam, fysiek lichaam, is niets grovers, is niets uh, akeligsel, akalik, maar dat moet zo zijn. Het is ook allemaal aan de infecties onderheven, allerlei bacteriën, etc., Speciaal zo so bekleed omdat het laagste bekleden, de laagste bekleding die er is, dat lichaam. Eigenlijk, want van binnen zit welke bekledingen zitten van binnen? Elke bekleding, geestelijke bekledingen beginnen bij de Asia. Eigenlijk, die passeren dan via de ziel, wanneer de ziel de dus deze uh, in, de, in, zoals hij dat vertelt, ja, iedereen begrijpt het als de ziel passeert Briadan dan heeft hij alle bekledingen van de bria, maar dat, dat zijn dat geestelijke bekledingen, dat noemen wij khashmal. Dat is de speciale, dat de kracht, geestelijke kracht van verschillende, op verschillende niveaus. En hoe lager wij komen op de trap, de, op de lader, naar beneden op de lader van de wereld en bria en tera, wij ja, de ziel daalt uh, in deze wereld hoe grovere geestelijke omhulsels erbij komen duidelijk omhulsels totdat de, tot de ziel komt in onze aarde en op onze, in onze aarde op, onze, op het niveau van onze aarde is geen andere is geen beter omhulsel dan wat we hebben fysiek om ons heen dat is het alles Daarom, dus dat de ziel moet hier uh, hier in deze wereld in dat omhulsel moet dus um, al het werk doen maar dat is alles maar daarna de ziel weer vertrekt daarna en langzamerhand moet het zo worden wat is dan what is het eenste wat is het lichaam van de mens wat is het werkelijke lichaam van de mens dan wel Goed nadenken. Niet eerst zeggen. Wat is, dan het, wat is dan... Want staat geschreven. Dat bij de, op, bij de opstanding... Zo eventjes. Ik ga even een steuntje geven. Dat bij de opstanding uit de doden... zal iedereen herkennen zijn eigen lichaam. Iedereen zal, die zal opstaan... Iedereen die zal wel opstaan... zal wel weten dat die... in zijn eigen lichaam zal opstegen. Zal... Uh, op, zeg dat, zal uh, herreizen. herreizen. Hier, uh, hou niet van het woord, uh, zal ja, zal dan Weken. tot leven komen, ja, tot leven komen, in zijn eigen lichaam. Wat betekent dat? En dat niemand begrijpt dit. En er kon niemand geen, geen antwoord geven hier, en geen rabbi in de wereld is die die snapt wat hier, want zonder, zonder, zonder zoger is men net als uh, hoe zeg je dat, die molen in de aarde, ja, die allemaal kruipen zo, so dat zijn ook de rabbies die allemaal mijn broeders zijn, net als, als de molen die in de aarde zijn. En ze geven de weg, zij zoeken naar de weg, zie je dat? En dan heb steeds, zo heb ik geen antwoord kan je krijgen, alleen de zooger, niemand, niemand leert de zoger En nu even uh, de vraag, welke lichaam, in welke lichaam wordt de mens gerezen? Oké, gecorrigeerd, huh? okay, maar wat? Kijk, moet je ook weer, ook weer niet fantasieën, maar aan de hand van wat je nu weet van de origine van de ziel, ja? de ziel voordat de ziel komt hier op aarde, en de ziel komt hier op aarde, die passeert al die ringen, die passeert al die stations, tussenstations, en bij het passeren van elke station verkrijgt een ziel, een stukje van een lichaam, duidelijk, van dat, be dat bedrekking heeft op bijvoorbeeld bria. En helemaal alle fasen van de bria, die, die bekleedt zichzelf met de bria. En dan gaat hij naar je tera, dan wordt het over de bria, over het kostuum van de bria, de straling van de bria, krijg je dan een hele gamma, gamma van krachten, van kostuum, van de straling, van de zoger van de krachten, van de yetsira en verder et cetera, huh? Oké, okay. dus dat is het lichaam. Duidelijk? Dat is het geestelijke lichaam. Wat is het geestelijke lichaam? Dat zijn dus de al die ervaringen die de ziel meemaakt bij het passeren van van boven naar beneden. Duidelijk bij het afdalen naar onze wereld, en bij het steeds terugkeren naar boven, totdat de ziel helemaal klaar is, na, uh, heeft zichzelf uh, verreikt, 620 maal, dat betekent, ja, het is dus volledig naar de ketter is gekomen, heeft zichzelf volledig gecorrigeerd, en kwam tot zijn volmaaktheid. Dat is het lichaam, en niet het lichaam wat, wij zien aan de mens van buiten. Duidelijk. goed opletten wat ik jullie vertel. Duidelijk. daarom men's moet de mens alleen opletten voor dat stukje, that stukje uh, issue. Dat wat wij hebben, zeggen dat issue. Voor het stukje uh, leem wat wij hebben. Dat moet je goed opletten natuurlijk hier, uh, et Maar investeren zo min mogelijk. Eigenlijk in, in dat stukje wat flesh van het is. Ja, het is wel belangrijk om in dat stukje vlees om dat wel laten doorgronden door het licht, helemaal doorboren daardoor, dat het net wordt als, als stof der aarde. Eigenlijk, dat het niet de, in dat lichaam zitten ook de vonken van het Heilige. Dus daar moeten we die eruit halen en dat lichaam moet alleen hangen als het ware. Dingen misschien doen wat het nodig is, alleen strikt noodzakelijk, maar niet dat daarin de vonken laten zitten in, dat, uh, in, dat, uh, in die materie, want niet dat is de mens. Okay? Even zo'n inleidingje op wat wij hebben geleerd, dan kan je dat nu weten, dat Abraham, natuurlijk Abraham was wel hier op aarde, het moest een keer gebeuren, duidelijk. De ziel van Abraham moest een keer komen hier naartoe, omdat daar moest, moest het eigenschap, gesed moest geïntroduceerd worden, nog twee woorden, duidelijk. Wat betekent gesed? Wat is gesed? Wat is gesed? Wat, hoe noemen we dat gesed? Genade, ja. Maar altijd kijken we naar het woord zelf. Wat? Kijk naar het woord gesed. Welke letters zijn de gesed? Get, samig en dalet. Wat betekent, als we dat verdelen, dat woord in tweeën? Gas, dalet, ja of niet? Wat betekent gas? Erbarmen hebben. Zoiets, ja. Wat betekent dan gesed? Erbarmen Gas betekent erbarmen hebben. Erbarmen hebben over Dalet. Dalet is een malgoed malchut die, malchut die nog geen licht heeft ontvangen. Malgoed die, mal, die nog niet verzoet is. Heet, heet, uh, heet Dalet. Dus gas betekent erbarmen hebben. Erbarmen hebben over de malgoed. Dat is de geset. En wie heeft dat? Wie heeft die erbarmen voor de malgoed? Zeiran Duidelijk, en daarom Zeranpien heet ook gest. Duidelijk, en ook wij moeten zorgen dat niets anders is te doen om man op te brengen op dat Zeranpien ook zou erbarmen hebben voor de malgoed. Duidelijk, en dan de malgoed, omdat malgoed op de malgoed was de Tsimtsum, beperking, dan zal malgoed aan ons al het goede kunnen geven. Nu maken we een pauze, gaan we